De president van Somalië heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd... in de strijd tegen extremistische islamistische strijdgroepen. President Sharif Ahmed wil daarmee voorkomen dat de extremisten de macht in het land overnemen. Hij waarschuwde voor aanslagen van Al-Qaeda als Somalië geen hulp van buitenaf krijgt. De premier van Somalië noemt de situatie erger dan in Afghanistan. Afgelopen donderdag vielen bij een aanslag op een hotel in Mogadishu 24 doden. In de eredivisie heeft FC Utrecht voor het eerst in vier jaar Ajax verslagen. De wedstrijd in het stadion eindigde in een 2-0 overwinning. Jacob Molenga en Jan Buitens van de Utrechtse club maakten de doelpunten na rust. Ajaxiet Fernand Anita kreeg in de tweede helft rood. Het weer regenachtig. In de loop van de middag klaart het van het zuidwesten uit op. De temperatuur ligt tussen de 9 en 11 graden. Morgen overdag nagenoeg droog, af en toe zon en een graad of 8. Dit was het NOF. Anyway.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 Ja, laten we rustig achterlopen. dat betekent dat het gevaar geweken is. En dat uh, Pieter, uh, Pieter, Pieter Rustig die bal kan oppakken. En dan een, een uh, in het spel kan gaan brengen. Pieter neemt de tijd ervoor en uh, gaat kijken waar hij mee kan schieten. Die gaan we er even meenemen. Kijken wat er kan gebeuren. Of er nog een aanval opgezet kan worden doorgeroepen. Nou, komt die bal van Pieter. Die komt uh, ver en diep richting Paaltjeon. Kan Paaltjeon erbij komen? Nee, die kan er niet bij komen. Maar het is daar uh, Alex uh, Reisjewer die wel tussen kan komen. Die verliest ook de bal. Dat betekent dat ze aan de burger om een aanval knop zetten. De dus scheidsjap volgens die weg komt. En dan moet daar reis door de zijkant. Die bal die komt dan, dan nog terug en hier rolt ze wachtjes door naar het doel van Pieter van En dat betekent dat die bal weer opgenomen kan worden en dat we hier gespeeld dan hebben. De tweede helft, tien minuten met de stand. Uiteraard nog één tegen twee. Tender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 Nee, maar dat stond nog steeds 1-2 in het voordeel van We hebben Boemendaal wel twee keer het, uh, moeten wisselen nu. Prijs Hofke moest eruit uh, de links wekken, omdat hij een uh, kopstoot kreeg. Ja, het verongeluk. Gans bloemde zijn slapen en heeft een dikke bult zo. Dus hij kon niet verder spelen. En daar is Kik Hongers voor uh, in de plaats gekomen. En uh, nu heeft uh, Kees naar de laatste troef ingebracht. Dat is Michel Amarams in plaats van Jeroen het, uh, Dikke. Dat betekent dat uh, uh, ja probeert uh, zo naar het einde van deze treft te komen. Zwaardenburg is een druk op het doel van, van, uh, van, uh, van, uh, van, uh, van Bloemendaal. Dat we kunnen Laat het ook zeggen. Die hebben een 20 voordeel natuurlijk mee. En helpen we daar moeten bij de wedstrijd. Komt aan van we moeten al via Tim Joen. Tim Joen wil hem doorspelen en Michelin. Maar die kan er niet bijkomen. Meteen komt die bal dan weer daar, uh, voor de voeten van Zwanenburg. En Zwanenburg spreekt er even rond die bal. Probeert hem dan weer diep in te spelen eigenlijk. En dan moet daar gecorrigeerd worden. En dan is daar alle gijzer Die niet bij? We komen Tim Joe, die een goede slang maakt. En uh, die bal is niet weg. En dan wordt er vrij trap uitgelokt. Maar dat verscheid uh, zit er niet in. En uh, is het die, uh, Jeroen de Vries die, die bal kan oppikken? Die peert er meteen diep naar voren richting uh, de doelman van Zwaneburg. Maar daar kan niemand bij komen.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 Kan uh, gaan gooien. Gaat kijken waar die heen kan gaan spelen. Je ziet dan uh, Adel Grijzenwerven staan. Je ziet Michel Nouwen staan. Gooit het dan richting Tim John. Die kan er niet bij komen. dat betekent dat Michel Adel die bal kan oppakken. Houdt hem uit zijn voeten. Weer dan één man uit te spelen. Twee man uit te spelen. Moet het dan langskomen? Komt hij langs? dan is het de nummer 14 van rij van uh, Zwanenburg. Die die bal over zijn aan heen gooit. Het is een meter verder dat die ingooi genomen kan worden. Wederom door uh, Kikonnes. Kikonnes pak die bal op. Gaat kijken waar hij heen kan gooien. Maakt hem even droog met het shirt. Want die ballen zijn natuurlijk nat. En dan glijn ze door je handen heen. Komt die ingooooooien van uh, Kikonnen. Kijk naar Michel Avans. Michel Avers. Kan, er nee, kan er niet bij komen. Nee, hij kan er niet bij komen. Betekent dat Zwanenburg die bal over de zeil aanheen gaan. En dat hij dan rustig door Doeman doel maar nog kan worden. En dat Thijs de Venne van Zwanenburg haast heeft. Die legt die bal heel snel klaar. Zal hem niet lang stelen. Want uh, ja, de wind is in het voordeel. Dat kunnen we vandaag nog stellen. Komt die bal van Thijs de Venne. Gaat dan richting de nummer 10. Die mooi door met een hakje. En dan is het hier aan de linkerkant de nummer 11 van Zaanenburg Die die bal overpakt. Maar de zilverclose hier goed tussen zitten te benen. En meteen gaat kijken waar hij heen gaat. Is het Michel Avans? Michel Avers. Het is Paal John aan de rechterkant van het veld. Houdt die bal wijzer. Gaat kijken waar jij heen gaat Gaat zoeken. Is er nog steeds een als al eens woedend? dan richting, uh, richting uh, Wilkenkloos. Die kan er niet bij komen. Maar het is Tim John die hem goed oppakt. En die probeert het uit te halen. Maar daar kan er niet goed schot bij. En dat is de nummer 14 van Zwanebreuken. Die de bal moet opruimen. Doet hij dan ook goed? En is voor Bloemendaal uh, voor, uh, aan de rechterkant van het veld. En daar gaat uh, Jeroen de Vries uh, heen om die bal te uh, gaan pakken. En Jeroen de Vries uh, gaat die wel rustig op oppakken. Gaat kijken of je denken. Gooi zie een Paal John bewegen. Paal Joan en Tim Weer. Tim Weer is ook een bewegen. Maar hij gooit hem even terug naar de Wilco Klooster. Kloster. Klooster. Gaat kijken wie die denken. dan diep en hoog in richting Michel Adams, Kan Michelar's aan? Nee, Michel kan er net niet bij komen. En dat betekent dat Zwaanburg er tegenuit komen. En dan moet Kikhonders komen. Die pakken we denk ik wel goed op. En we houdt hij wel dan ook met zijn voeten. We moeten een terugspelen een stukje doet dan Gijsapol gees. Gijsapolge is aan de rechterkant van het veld. En weet hij Michelabers bereiken. Dat lukt echt niet. En het Zwaanburg aan de rechterkant van het veld via Paal de lange. Die, die bal erin kan spelen. Komt die bal er weer richting de middencirkel. Komt die naar de nummer af, Dat is Kleren uh, Trenkel. Die, die bal heeft zijn voeten. Aardige voetballen. Kunnen we duidelijk stellen. Plaatsen weer naar het midden toe. En is het Faneburg. Die weer erom gaat lopen met die bal. En plaatsen dan helemaal aan de rechterkant. En dan moet daar Alex komen. Het komt er ook bij. ...en is het daar een hele goede interceptie eigenlijk, van Tim Jones. Die heeft de wel eens moeten plaatsen. Meteen die richting Paal Jones kan Paal Jones erbij komen. Nee. Het is het doel van uh, Zwaanenburg. Die die bal kan oppakken. En meteen weer uh, diep gooit richting spitsen. We moeten daar nu terug in de verdediging. En dan komt hij wel helemaal naar de linkerkant hetzelfde met is het Die er goed te zit. Is het leuke. Ziet het al door als we dit daar weer. Meer moet die bal ook houden. Dat doet hij dan ook. En dan moet daar uh, een Paal Jones komen. Die kan hem niet houden. Maar dat betekent dat Robin Poelslaan van. Uh, van de Zwanen die bal kunnen oppakken. En meteen weer speelt aan de rechterkant van het veld. en bal aan de voeten van, van de nummer 6, uh, Martin Heemlaan. Martin Heemlaan gaat richting het slaggebied. Doet het dan voorgezet. Doet hij ook. En dan wordt die bal weggekocht door Tim Beer Tim Beer plaatst meteen weer door richting uh, Tim Jo. Tim Jo. aan zijn voeten. Plaatst hem door naar Gijsjan Ge Poelgeest. Gijsjan Poelgeest. Dan weer dan aan het bereiken. Maar nooit een overtreding gemaakt. En dan, dat betekent natuurlijk een vrije trap voor, uh, voor uh, Bloemendaan op Gijsjan Poelgeest. En dan, dat betekent dat het spel even stil is En dat hier gespeeld. We hoe die op een kleine hand. Uur. Ik stand natuurlijk nog steeds 1 tegen 2. Oké, okay, dankjewel Tjerk de Blauw. Oeh, dat praat ik in één eraan? Um, nou ja, in ieder geval. Oh. Joop Van Hes, hoor je mij nog? Ja, oké. je naar mij toestak, dat wist ik niet. Oké, okay, nee. Niet nee <laughs> ik, uh, ik, ik spreek ook niet naar jou toe, maar ik hoor mezelf in één zo uh, heel erg naar. Ja, ik, ik ben er nog steeds, ja. Oké, okay. ja, nou vertel in jij. We even bij Sanford Waterloo en het gaat de kerstenda met uh, Zandvoort.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 Een boogbal over de keeper heen. En Zandvoort leidt nu met 4-2. En we zitten in de 76e minuut. Vrije schop van Zandvoort. En dat gaat er in één pas Die speelt daar uh, Chris Dulgen in. Chris Dulgen probeert ze hem te brengen. gaat met 6 meter in. Is er steeds aan de bal. En daar gaat er net naast. Oh, dat was een grote koos van Zandvoort. Bal gaat nu over de achterlijn. En uh, uh, Waterloo mag... De bal dan in het spel gaan brengen. En dat was echt een hele grote kans om Zandvoort op drie punten verschil te brengen. Het is iets anders. De bal ging er niet in. En Waterloo mag gaan uit uh, verdedigen. Terwijl er hier de helikopter van uh, ja, hoogvliegers uh, overgaat. En Misschien heb je dat gehoord, dat weet ik niet. Goed, uh, Waterloo er nu uh, naar... Uh...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 Uh, dat gebeurt dus niet, want nu dan wel. Hij pakt die bal eigenlijk op, heet die zes om die bal weg te trappen. En dat gaat dan waarschijnlijk weer heel ver gebeuren. Inderdaad, uh, richting, uh, richting Waterloo. Ja, uh, er staat helemaal niemand van Zandvoort. En toch is het Zandvoort dat kan overnemen. Uh, uh, wat ze maar, uh, René Pascal. Nou, nah, Chris Dulger. aan de rechterkant van het veld. Ferrie Boom, uh, het zet zich heel mooi van zijn man af. En maakt een klein foutje. En die bal komt vier zo hakken. Wij Waterloo spelen terecht. Uh, toch, Zandvoort... Uh,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 Tik door naar Wouter Schuiten. Nee, het was niet Wouter Schuiten, het was uh, René Pascal uh, Wartsenma. Die is de bal ondertussen kwijt. Weer Waterloo. Waterloo. Daar uh, de middenlijn. En daar is de zand voor die kan overnemen. Nee, en dat is een hensbal. Ja, hensbal van uh, een van de spelers van Waterloo. Kreeg een plossing aangespeeld. Speelt de bal met de hand naar beneden. En daardoor uh, gaat de scheidsrechter de fluit. Uh, Chris Dorgen. Nu diepe paas naar Pieter Keur, Pieter Keur kan niets iets meer doen. Nee, die is helaas kwijt, maar wel aan een speler van Waterloo. En die schopt hem over de achterlijn. Eh, te gevolg een, een, een, een... Pardon, een corner voor, een, voor Zandvoort. En ik denk dat we die nog heel eventjes in de uitzending moeten houden. Ik weet niet hoeveel tijd we hebben, Lena. Ja, kan nog wel even, hoor. Ah, Oké, okay, zat. Want die bal ligt een heelend weg op het, zoals dat heet, het trapveldje. En er is niemand die die bal gaat halen. Niemand anders dan een Zandvoort speler. En dan is Herman Hulski. Die zal ze waarschijnlijk met die corner bezig gaan houden. De bal ligt eind weg.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 Hoge bal, kunnen kun je erbij komen? Nee, Ferryboom wel. Wouter Schuiter, Wouter, op de, lat, op de Dit verdiende veel meer. Wat zonde. Wat een mooie corner, goed doorgekopt door Ferryboom. Boom. Wouter kon er net niet goed genoeg bij komen. De was wat op de lat terug. En dan steeds Sanford de aanval. Sanford de avond over de rechterkant.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 Alleen, er is nu wel dat door de wind zijn er af en toe winddraaiingen. En dat, dat kan wel eens tegen je werken, op, op het ijs werken... waardoor ijs ijskwaliteit iets minder kan zijn. Dus eigenlijk dus, is het uh, alleen maar beter? Het is alleen maar beter, ja. Dus dat betekent ook betere tijden? Veel betere tijden. Er, waren, er was um, de laatste wedstrijd en toen zijn er alweer enkele baanrecords gesneuveld. Dus we, ja, we hopen eigenlijk met deze namen dat er straks... Uh,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 Like a distant face, it's like a shadow on my wall. Something that that I can't touch. A haven't lived as it calls. The shelter of my man hides my love and atmosphere. And I keep on looking for a reason which is not here.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 En zijn lizards uh, op, het, uh, op zijn einde. En natuurlijk ook de wedstrijd BVC Bloemendaal die uitspeelt tegen uh, Zwaneburg. Jerk de Blauw. Ja, maar dat zal nog steeds uh, 1, 2. Dat uh, kan moment tijd zijn. Maar Bloemendaal uh, moet blijven de les blijven voor elke aanval die uh, komt van Zwaneburg. Want het is levensgevaarlijk. En uh, in de Bloemendaal neemt geen risico. en dus schiet die wel gewoon keihard. Maar dat betekent wel een ingooi voor Zwaneburg. Aan de rechterkant uh, van het veld, het veld komt hij wel in de middencirkel. Wordt geloven door en nu moet er eentje oppakken. Jeroen oh, de Vries komt erbij.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 en dat betekent gewoon dat Roemenau gewoon bij de les blijven. Want het is 1-2 voor. Maar het is elke wedstrijd kan het dodelijk zijn. natuurlijk. Van, uh, als je een bal uh, tegen krijgt, dan zijn je zo gelijk. Want dat kan Roemenau niet hebben. In deze race uh, hier uh, natuurlijk. Om uh, hoog op te komen. Komt hij in? Gooi aan nou, Moet er bij Paal Joon komen. Komt die bal niet? Is Zwanenburg weer een bal bezien. Komt die bal nog één keer voor? Van Zwanenburg. Komt hij nog voor? Is daar de spits. Deze uh, daar het de leunens die hem goed weghaalt uit het centrum. Maar die bal die komt nog niet weg. dat is de tweede bal voor het verklaren. Die heeft de bal in zijn voeten. Die maakt een actie. Laat er is uh, stadsgebied binnen. Is het zit. En Die vijf komen, er is een die hem weg moet schieten. Die schiet hem ook uh, goed weg, gooit hem over de zijlijn heen. En dat betekent een ingooi nog voor uh, Zwamenburg. Aan de linkerkant uh, van het veld. Heel Zwamenburg is mee, die naar voren. Dit is de laatste poging, komt die bal. En is het daar uh, Jeroen de Vries die hem wegkomt? Is het daar Tintjouden die hem goed weghaalt? Maar die bal uh, die komt dan bij de nummer vijf aan. En is het daar uh, Alak uh, Al Grijser die die bal weer weg te stellen? Komt die bal dan nog een keertje? Alak Grijser die er goed tussen zit. En die bal die gaat toch over de zijlijn heen? Nee, een ingooi voor. Uh,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 Het wind gaan blinken als ik wou. Want even later komt de nacht en schijnt de koele maan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 een onthulling uh, op in uh, Zandvoort in uh, Nieuw-Noord, want uh, ja, er is een uh, dat uh, uh, gaan we allemaal doen met Marlene Schirps. Dus ik zou zeggen blijf luisteren. Dit is Michel Delpech met Poeran Fleur.